Goeden, uh, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen allemaal. Uh, dit is uh, zondagavond, de tweede zondagavond in de maand. En ja, misschien uh, heb ik het de vorige keer al een beetje aangekondigd. De, de gesprekken van uh, Marja met mij, Yvonne Hagelaer-Ratelwand, uh, die, uh, die zijn vorige maand geëindigd. En uh, nou, ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Maar ik heb in de tussentijd uh, weer iemand gevonden die... Uh, ...die ook um, de plaats van Marja inneemt. En dat is... Jan Paul. Jan Paul. En uh, nou, Jan Paul gaat mij vragen stellen of zo. Of vertelt zelf wat. En uh, dus daar gaat, uh, gaat deze avond, deze middag, gaat het erover. En <coughs> ik wens jullie allemaal van harte welkom. Um, nou... Jan-Paul, ook uh, welkom voor het eerst. Ja, dankjewel. Eerste keer. <laughs> het is nog een beetje onwennig, want het is jouw eerste keer. Hè? Ja, en ik heb ook geen idee um, uh, hoe het Vraaggesprek eruit gaat zien. Ik heb er ook niet over nagedacht. Um, maar ik ga uh, gewoon wat vragen stellen en kijken of we een interessant uh, gesprek kunnen krijgen. Ja. En mijn eerste vraag die echt bij mij naar boven kwam net was... Waarom doen zoveel mensen dingen... Uh, in hun leven, uh, of het nou werk is, of uh, familiebezoek, of andere zaken, uh, uh, eigenlijk tegen hun zin in. Um, Zouden ze het eigenlijk niet moeten doen als ze er geen zin in hebben? Of zou je zin moeten maken in je leven? Um, ja, ik, nou, nou hoor ik als het ware mijn moeder eventjes rond de hoek komen. komen en uh, die zei altijd, als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Als ik iets moest opruimen of... Uh, als ze iets zei over, over mij. Dus ja, er zijn dingen waar je, eh, waar je toch ja, waar je verplichtingen hebt hè, naar je familie toe. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan, eh, nou, dan ga je maar mee. Want je kunt, dat leer je je kinderen eigenlijk al. Ja, je moet mee naar opa en oma. Want, of je moet mee naar die verjaardag. En zo is het natuurlijk ook met volwassenen. We doen allemaal dingen die we misschien niet in eerste instantie heel graag willen. Maar euh, ja, en achteraf blijkt het toch wel heel erg gezellig te zijn, maar ja, je aanwezigheid wordt heel erg op prijs gesteld. Dat is geen manipulatie, maar euh, ja, ik denk dat dat er allemaal mee te maken heeft. En ja, aan de andere kant is het toch ook zo dat uh, je eigenlijk geen compromis moet, uh, moet hebben, hè, moet maken in je leven. Dat als jij werkelijk jezelf wilt zijn en daar ook in wil leven, ja, dan, dan ga je compromisloos het leven door, maar... Dat is in de praktijk praktisch onmogelijk. Of je moet alleen op een berg zitten. En uh, besloten hebben dat je niemand meer wilt zien. Dat, je, um, dat het je niet uitmaakt uh, wie nog om jou geeft. En dat je dat ook kunt doen. Ja, ik weet het niet. Dat kan. Daar, daar heb ik alle respect voor. En als je dat wil, dan moet je dat doen. Maar in de tussentijd leef je wel je leven. En uh, ja, ben je toch ook verplichtingen aangegaan als ziel. Als ziel. Met de mensen die van je houden. En ook als ziel voordat je op aarde kwam. Met die mensen die ook met jou die afspraken hebben gemaakt. Dus ook die zielen die destijds ook met jou afspra afspraken hebben gemaakt. Dus is dat een beetje het antwoord op je vraag? Ja, ik, ik, ik, ik vind het zelf een hele interessante vraag namelijk. Ja. Um, uh, want wat is de reden dat je ergens geen zin in hebt? <lacht> um, uh, moet je het in jezelf zoeken? Altijd, ja. Denk uh, het wel. En op welke manier? Kan je ook daar vrij van worden, zodat je toch de zaken uh, kan gaan doen in je leven, um, uh, zonder dat je zeg maar, het geen zin in het probleem meer hebt, ja. Dan uh, Dan kom je in een ander, ander, andere vorm van denken terecht. Hè? Dan zou je kunnen zeggen: dan heb je alles overwonnen in jezelf, en dan ben je vrij. Dan ben je vrij in je doelen en laten. En het grappige is dan dat je dan nooit meer zult zeggen: ik heb geen zin. Want doe je het gewoon. Okay. Niet om de anderen plezier te doen. Hè? En hoe, maar dan ga, doe je hoe ga ik dat leren? Ja, dat, eh, dat, nou, volgens mij ben je er al mee bezig door eh, te leren om eh, vanuit je eigen zelf te leven. Hè? En eh, te weten wie je bent. Dus vanuit het eigen. Zielekracht te leven, vanuit het eigen licht te leven, te weten wie je bent, je bent een stukje God. En als je daar dus alles losgelaten hebt van alle illusie van het leven, dan kom je op een gegeven moment daar. Dan is er niet meer, eh, ik heb er geen zin in, of ik wil dat niet, dan gaan de dingen vloeiend. We zouden zeggen, als vanzelf. Want dan zijn ze in een bepaalde energie terechtgekomen, Waarin de dingen eh, gaan zoals ze moeten gaan. En dan wil ik het woord moeten weer een beetje uitsplitsen in zoals ze dienen te gaan. Dan gaat het ook goed. Dan gaat het in die flow van, van die liefde. Dan is er niet meer die tegenzin. Dan is er niet meer het gevoel van. Ach, oh, ik heb er eigenlijk geen zin in. Laat mij maar dit of dat doen. Nee, dat, dat vind ik ja. wel. Dat, dat ben ik met je eens. Maar. Ja. Um, het moeilijke is volgens mij ja. voor mensen om te komen op een punt waarbij je gewoon echt dicht bij jezelf bent. Want net zoals een dokter die zegt tegen zijn patiënten van je moet stoppen met roken want het is niet goed. Slechts bij 10% van de mensen uh, werkt dat. Waarom blijven mensen dingen doen in hun leven en blijven ze dingen denken in hun leven waarvan ze weten uh, dat het niet goed voor ze is. Ja. Dus hoe kom je dan daar? Op dat punt. Ja. Uh, en dan een beetje liefst een beetje langdurig, waarop je uh, zeg maar, vrij bent van uh, ja. zeg maar, vooroordelen, uh, ja. slechte gevoelens over jezelf ja. en over. Ja. ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, je geeft niet het allerbeste aan jezelf dan, als je dat ontdekt. Als je merkt dat je dat je blijft roken of wat heb je nog meer, drugs, drinken. Uh, welke dingen hebben we nog meer nou, waar je dus aan vast zit het nou, zijn het zijn ja alles alle illusies van het dagelijkse leven hier op aarde wat, wat de mensen trouwens de werkelijkheid noemen. Dus, maar dus een, een leven is in de illusie ja, hoe kom je daar vanaf uh, nou, daar dat, dat kan ik eigenlijk niet eens het woord eigenlijk, daar kan ik maar één antwoord op geven, dat is uh, jezelf leren kennen, zodat je eh, door die zelfkennis weet wie je bent. En ik weet wel dat, dat, dat ik dan enorme stappen maak, in het, eh, maar, maar dat is toch het antwoord op je vraag. Want dan, dan weet je wie je bent en dan geef je het allerbeste aan jezelf. Dus dat is nooit meer eh, drugs of wat dan ook, of, of alcohol of... Eh, ...andere verslavende dingen. Maar goed, die ander zal dus zeggen... ...ja, maar als ik dat, dat wil, ik, dus dat blijf ik doen... ...nou, dan moet je dat blijven doen. Wie ben ik om je te zeggen dat je dat niet moet doen? Of wie ben ik om te zeggen uh, dat je lui bent? je in het algemeen dan. Hè? Of wie ben ik om je te zeggen dat dat niet goed is? Doe wat je moet doen. Hè? En, en besef dan op een gegeven moment bij jezelf... ...nou, dit is niet het juiste leven voor mij als ik hiermee doorga. Maar dat dient een besef te zijn dat heel diep in jezelf... ...naar bovenin te komen. Dat heb je al lang. Alleen, uh, het is een beetje weggezakt. Hoe krijg, ja. hoe krijg ik het weer terug? Is dat zelfkennis. Niet? En hoe krijg ik zelfkennis? Zelfkennis. Door alles. Ja, en dan, dan kom ik toch altijd weer aan een, eenzelfde zin... ...die ik heel vaak gebruik. Door een, een, twee zinnen heel duidelijk. Want, nou, er zijn mensen die dan andere, andere vormen hebben... ...maar voor mij hebben deze twee zinnen heel veel geholpen. A... Ah, dat is dat je beseft, en daar kun je heel lang over doen, over die gedachte, dat de ander nooit schuldig is. Nooit. Ook niet een beetje, nooit. Dat is een enorme denkwijze om daar achter te komen. En wat je irriteert bij de ander, ook al hou je jezelf voor de gek. Nou, die ander irriteert me niet hoor, ik accepteer het allemaal. Maar is dat echt zo? Want je hebt er wel verdriet van. Je gaat wel, hè, die, die mens waar je het over hebt, die gaat wel... Uh, Lopen te zuipen, of uh, die gebruikt wel drugs, of die doet dingen, of die rookt zich helemaal een ongeluk. Dus er is wel degelijk iets wat hem, uh, wat, wat hem irriteert, maar wat hij dus onder de, onder de woorden van acceptatie uh, uh, versluiert. Dus wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Dat is altijd zo. Deze twee zingen, dat zijn universele wetten. Die zijn zo waar. Als je hier uitkomt. Ik heb het wel meer gezegd hier op deze... Maar hoe leer je nou de mensen om dat te gaan doen? Ik leer het de mensen niet. Hoe kun je de mensen... Ja, maar hoe, kan ik, hoe kan iemand zichzelf dan leren om het, zeg maar, om nou, die zaken... Want ik, zeg maar, gewoon loslaten geloof ik dus niet. Nee, nee, dat is het ook niet. Maar het kan dus wel een begin zijn hè, dat je die dingen loslaat. Maar dat je een, een zelfonderzoek doet, dus bij jezelf. En hoe doe ik dat? Moet ik het opschrijven? Voor eerlijk mezen? zijn, ja dat kun je doen. Eerlijk, dus niet een klein beetje eerlijk zijn, nee, duizend procent eerlijk zijn over jezelf. Helemaal eerlijk zijn. Niets versluiten. niets vergoedelijk. Ik heb dat gedaan in 1993. En ik had daartoe een schrift gekocht. Ja, toen hadden we nog niet computer. Hadden we wel, Nou, ik weet het ook niet meer. Maar ik deed dat dus niet op een computer. Ik deed dat op een schrift. Dat was ongeveer, nou, hoe lang is die? 30, 40, 50 centimeter lang. En ongeveer nou, 20, 20 centimeter breed. Want ik dacht, ja, dan hoef ik geen bladzijde om te slaan. Want dan leid ik mezelf maar af. En toen ben ik eens een keer heel eerlijk gaan opschrijven. Ik dacht bij mezelf... Dat hoort toch niemand, dat ziet toch niemand. En dat heb ik gedaan. En ik heb het opgeschreven en ik heb het niet meer teruggelezen. Dat heb ik de volgende dag pas gedaan. En toen schrok ik me dood. Toen dacht ik, Jezus, oh sorry hoor, dat wil ik niet zeggen. Maar toen dacht ik, Jeetje, wat ben ik kinderachtig geweest. Toen schrok me dood. Ik was zo kinderachtig. Om die dingen waar, waar ik mee zat en die in mijn gevoel toen... ...volkomen gerechtvaardigd was, waren om, om, om, je over, om je druk over te maken... ...om je te beklagen, om je te irriteren, om dat op te schrijven... ...ik vond het volslagen normaal. En ik vond ook dat ik daar het volste recht toe had. Maar ik wist ook op de een of andere manier dat als ik dat opschreef... ...dat ik het dan van me afschreef, dacht ik. Totdat ik het dus de volgende dag teruglas. En dacht, mijn hemel, wat is dit kinderachtig. Ik schrok ervan. En dan had ik toch zoveel illusie over mezelf. Dat ik het allemaal wist. Dat ik het allemaal begreep. Maar die anderen waren allemaal fout. Dat dacht ik dus. Maar opschrijven zeg je. Ja, dan volkomen even. eerlijk. Ja. En niet een beetje eerlijk, maar echt eerlijk. Hè. Zo eerlijk. Zoals je nog nooit naar iemand bent geweest. Dus zonder tranen, zonder uh, je te beklagen. Van, echt, dan moet ik dit weer opschrijven. Nou, ik heb er helemaal geen zin in. Nou, dan doe je het niet. Maar echt voor jezelf. Voor niemand anders. Niet voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen. Voor wie dan ook, voor je kleinkinderen. Voor, uh, nou, noem maar op. Echt helemaal voor jezelf. En dat en be daarbij bedenken, dit ziet toch niemand. Mijn gedachte hoort toch niemand. Dat hoort niemand. Ja? Was nee, maar ik, ik geloof ook wel dat iedereen heeft ook zijn eigen zwarte kant. En die hoort er ook bij. Schrijf het dat op. Is ook, het, is toch ook, het leven is toch ook een evenwicht? Ja, maar dat is wel zo. Maar het gaat erom dat je jezelf wilt leren kennen. En dan kun je dus heel gemakkelijk zeggen, ja, iedereen heeft een zwarte kant... Ik zou zeggen, ik vind het erg als ik het zeg, lekker makkelijk Als mensen dat zeggen. Want het is een vergoeding voor zelf om het maar niet te doen. He, om maar niet bij jezelf terecht te komen. Om eerlijk te zijn. Want dan zeg je, ja, maar iedereen heeft een zwakke kant of een zwarte kant. Ik dus ook. Nou, dan doe ik er maar verder niks aan. Zo werkt het dus. Ja, maar je kunt hem ook gewoon onderzoeken. Dus is... Nee, nee, nee. Ja, precies. Nou, dat bedoel ik dus ja. Alles daarvan opschrijven. En niet een beetje eerlijk, nee, duizend procent eerlijk zijn. Al je frustraties opschrijven. En stiekem bij jezelf denken: dat ziet toch niemand? Want dat is de clue, Daar gaat het om dat niemand dit hoeft te lezen. Het is alleen maar voor jouzelf. Dit heeft mij dus heel erg geholpen. Heb om je bij mezelf. eenmalig gedaan? Ja, eenmalig. Nou, dat wil zeggen, ik heb alweer uh, vier bladzijden... <laughs> volgeschreven. Ik wil niet zeggen dat ik het toen onmiddellijk door had... ...maar uh, dat heeft me, enorm toe, uh, uh, heeft me enorm geholpen. Toen hoorde ik op een gegeven moment... ...ja, je vangt dan de juiste woorden op, hè? Je bent er rijp voor, dus het lijkt wel of die woorden je oren invliegen. Want dan hoor je ze echt... En misschien zijn ze, zijn ze wel duizend keer eerder gezegd. Maar dan hoor je echt wat de... Wat, je bent er aan toe om ze echt te horen, dus je bent er ook aan toe om ze te onderzoeken. Toen hoorde ik de woorden, de ander is nooit schuldig. Dat hoeft niet in je eigen hoofd te zijn, dat kun je ook zomaar van een ander horen. Dat kun je ook zomaar in een boek lezen kun je ook zomaar, als je even de televisie aandoet en weer uitdoet. Ik noem maar wat. Er zit geen toeval dat jij die woorden naar je toe krijgt. Dan krijg je op het juiste moment eh, de kans om daarover na te denken. En dan heb je natuurlijk altijd de keuze, poep, doe er niks mee, ik heb er geen zin in, want iedereen heeft wel eens wat. Kan, moet je zelf weten. Maar je krijgt, ook, en dan heb je ook dus de andere keuze. Vertraait wat interessant. Hier ga ik mee aan de slag. Nou, dat heeft mij dus anderhalf jaar gekost. Ik praat nu eigenlijk voor 93, hoor. Want in 93 was het met mij dus die licht ervaarbaar. praat dus de jaren 90, zeg maar. Jaren 90, 91, 92, 93, nee, 92. En uh, daar heb ik dus verschrikkelijk over nagedacht. En dan kon je toen nog maar niemand terecht. Nee, we waren allemaal aan het zoeken, in feite. En dan was het zo dat, dat ik dacht, hoe kan het nou dat de ander niet schuldig was. Ik wist waar de zin vandaan kwam. En ik wist ook dat hier de sleutel was tot de liefde. In jezelf, dus in mijzelf. Dus ook in jouzelf. En dan zeggen mensen als: ja, maar dat is mijn weg niet. En uh, ik moet een andere weg. Dus zeg ik, nou, dan doe je die. Want ik wil niemand vertellen hoe ze doen moeten. Maar uh, we hebben het er nu over, je vraagt erom. Dus dan zeg ik hoe ik het heb gedaan. En dat deel ik met je. de door schuldig. Waar heb je die de zin niet gelezen? Ah, nou, dat, die heb ik niet gelezen. Ik zat bij Malva en eh, ik zat hier dus verschrikkelijk over na te denken. Om op een andere wijze na te denken. Omdat ik voelde dat die wijze die ik dan tot dan toe had, mij niet verder brachten. Ik bleef dus... Eigenlijk ongelukkig, terwijl ik dat aan de buitenkant heel goed wist. wist eh, goed wist dat niet te laten zien. Um, nou, zoals, je, zoals je weet, ik had een hele plezierige, leuke auto, uh, rood nagels, een, een parelsnoer. <laughs> zeg ik altijd maar. Uh, kortom, alles leek helemaal tip-top in orde. Man en kinderen die zielsveel van me hielden en nog steeds. Maar er was iets diep in mezelf, waardoor ik me zo verschrikkelijk ongelukkig voelde. En ik kon er niet bij. Ik kon er gewoon niet bij. En ik dacht dus, het ligt aan die en het ligt aan die. En ligt... Maar die gedachten brachten me helemaal niet verder. Die brengen je nergens. Want het ligt niet aan de ander. Toen hoorde ik die zin op een openbare bijeenkomst. Gewoon in een, in een lezing. En anderen hadden hem niet gehoord. Maar hij werd wel uitgesproken. Maar soms hoor je het op het moment dat je eraan toe bent. Ik zeg niet dat er niemand aan toe is, alleen. Ik kan alleen over mezelf spreken. Voor mij was dit het breekpunt. Maar de zin, de ander is nooit schuldig, ja. impliceert dat je zelf altijd schuldig nee, bent. Nee nee nee. Nee. Nee. nee, nee, nee. Schuld is zoiets verschrikkelijk. Als je de schuld op jezelf laat, daar komen alleen maar negatieve gedachten van. Depressieve gedachten van. Verdriet om jezelf. Die niet nodig is. Je hebt namelijk nooit schuld. Nooit. Want je bent op aarde gekomen om juist die problemen die je bent tegengekomen in je leven, die gebeurtenissen, om daar overheen te komen. Niet. Om dat als schuld op je te laden, want dat is erg, dat is een verdrietige toestand. Nee, ja, maar dat is de omgekeerde van de. schuldig. ja, nee, nee, nee. Ik zeg niet ik bestrijd dat, maar ik denk daar anders over. Hm. Het is nooit zo dat je zelf dan schuldig bent. Nooit. Deze moeilijkheden had je, daar kwam je bijna niet overheen en daar stapelden zich andere moeilijkheden overheen omdat je er niet mee om kon gaan, want je was op een zijweg van je hoofd gekomen. En als je op die zijweg beland bent, dan werkt alles tegen, de energie werkt als het ware tegen je. Zodat je als de wie weer gaat, weer op je eigen, juiste weg van het midden terechtkomt. Dat is het mooie. Dat is het leven hier op aarde. Dat is de betekenis dat we met onze moeilijkheden om willen gaan, zodat we weer terugkomen op onze eigen weg, op de juiste weg, hè? op onze eigen weg van het midden. Dus je bent zelf nooit schuldig. En dan kun je ook zonder problemen naar familie bijeenkomen ja, en je aan, Maar je Absoluut. geen zin in dat. ja, ja. Want dan ga je omdat je, omdat je omdat je het prettig vindt. Omdat je van de mensen houdt. En dan heb je geen oordeel meer. Niet over die, ja, en die zegt altijd nee. En die andere, ja, verdorie, moet ik daar weer naar luisteren. Nou, ja, dat, uh, dat is mij bekend, zo zijn mensen. Ja, het is dan maar zo. Want ik ga mensen niet veranderen. En dan kijk ik in de ogen en dan denk ik, ja, je hebt er helemaal geen zin in, hè, om hier te komen. En uh, je hebt helemaal geen zin, hè, of dat en dat, dat zie ik dan aan die andere En dan denk ik, nou, ik accepteer dat. Want... Ik weet dat die ander een probleem heeft en dan ga ik niet veranderen. Ik ga dat niet goed maken, ik ga daar niet uh, pleasen dus, uh, ik ga daar niet verontschuldigingen aanbieden van ach, het is zo naak voor jou hier. Maar dat geldt voor alle dingen, Het geldt dat voor al werk, al voor... Ja. dat geldt voor ja. um... huwelijken, relaties, alles. Oké. Okay. <laughs> um. Ik heb het niet voorbereid, we zitten nu een half uur nee. te praten denk ik, of 20 ja. minuten. Ja, dat vind um, ik ook het leuke. Um, en ik moet nu even nadenken over nieuwe vragen eigenlijk. Nou ja, en natuurlijk. de uitzending kan je niet even stoppen. Nee, want ik weet nooit hoe dat oh, moet. Okay. Ik nou. wel, ja, ik kan het wel even stoppen als ik heel erg moet hoesten. of zo. Nee, dat is waar ja. en dan de, maar Dat kan wel, maar dan houd ik die tijd niet goed in de gaten en nou, ik ben wat dat betreft... Uh, nee, ik niet vind, vind zo het wel uh, boeiend, ja. want uh, um, de ander is nooit schuldig. Ja. Um, uh, ...het gevoel van inderdaad schuldgevoelens hebben over heel veel dingen. Um, en, en veel mensen, uh, en ik ken dat zelf ook, die um, zeggen van... ...ja, maar ik kan anderen niet schuld geven, want ik vind mezelf altijd schuldig. En hetzelfde verhaal waar we het net over hadden. Um, um, hoe kom jij, hoe, hoe kom je er van af... Behalve het op te schrijven, hoe kom je van het idee af dat je altijd uh, schuld hebt aan alle situaties waar je in zit? Om bestemmen. eens goed te nadenken over het schuldvraagstuk. Waar brengt het jou? Brengt het jou naar een leven vol met vrede? Dat is de vraag. Nee, het brengt me nee. niet, bij... nee. Nee. Nee. Nee. niet bij een. Nee. Uh... Het brengt je niet bij je eigen goddelijke zelf, die gedachte. Die gedachte brengt je alleen maar verder weg van jezelf. Het is een gedachte die uit de negativiteit komt. Ja. En die gedachte laat je zelf opkomen. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Niemand anders, ook die ander niet. De omstandigheden niet. Het is jouw beslissing om die gedachte... In jezelf op te laten komen. En die gedachten trekken je naar beneden, de negativiteit in. En die gebruiken heel veel energie om jou naar beneden te trekken. Dat zou je het kwaad kunnen noemen. Je kunt dus ook de keuze maken in jezelf, om te zeggen, die gedachten hebben we gehad, daar ga ik niet meer in mee. Maar het grappige is dat je bepaalt je eigen gedachten, denk je. Maar dat is dus niet zo. Dat denk je maar. Jij bent meester over jezelf. En je geeft dus zomaar de macht aan een ander. Of aan gedachten die buiten jou liggen. Die niet vanuit de liefde komen. Niet vanuit het licht komen wat je werkelijk bent. Maar nou, wat moet je met dat soort gedachten doen? Niks. Je accepteer je maar. Want als je daartegen gaat vechten, verlies je het dan kom je in die nee, neerwaartse spiraal terecht, terecht en dan kom je uh, in no time zit je dan in een uh, mental hospital hoe noem je dat ook weer psychiatrische inrichting nou, ik zeg niet dat jij dat of zo hebt of ander. hey, maar andere maar het kan heel, het, heel gemakkelijk gebeuren hoe, hoe bepaal je want gedachten merk ik die kan je niet bepalen die komen Jawel, gewoon Ja welks nee dat is niet zo en meestal hele ongewenste tijdstippen ergens ja. in de nacht nou in de nacht zijn de gedachten tien keer erger dus, wat jij zou kunnen doen, ik zeg dan jij in zijn algemeenheid, ja. hè? wat je dan zou kunnen doen, en dat is wat mij betreft, eh, ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mezelf spreken, de enige wijze, zonder de pillen en de hele reutermeteut om jezelf te verdoven, want dan kom je daar helemaal niet meer aan toe. Maar om de gedachte te hebben, dan heb ik maar die negatieve gedachte even gehad. Maar ik beslis nu, dat ik vanuit... Het licht van mezelf gaat denken. En als jij die beslissing maakt om vanuit dat licht te denken, wat jij zelf bent, dan komen er andere gedachten op je af. Het vertrouwen daarin, heb je misschien nog niet zo voor je, over jezelf, maar het vertrouwen daarin, alleen al, zal het licht jou bijstaan. Want je, je, je, je wijst dan naar het licht met je gedachten. Dan zegt het licht tegen jou. Ik doe maar even plastisch. Die juicht dan. Het universum juicht dan. Ha, er is er eentje. Die richt zich naar ons. Hoi, hoi, hoi. Wat heerlijk. Wat fijn. En die gaan we bijstaan. We omarmen. Omarmen hem. Maar helemaal. En dan krijg je andere gedachten. Dat is het mooie hiervan. Terwijl. Jij maakt de keuze of je naar het licht toe gaat, of dat je je laat afdwalen die negativiteit in en die je helemaal wegtrekt, waar je bijna niet meer zelf uit kunt komen. Kan bijna niet meer. Als het heel ver is, als je heel depressief bent, dan heel veel dingen in je leven gebeuren. Maar wees blij met die dingen, want die laten je zien dat dit niks is, die negativiteit. Het, het brengt je nergens. Het brengt je niet tot de vrede in jezelf. Maar goed, als ik zo'n ja. gedachte heb... Ja, oké. Okay, yes. Dat is een snelle, korte remedie om eraf te komen. Accepteren. Ik lig midden in de nacht ja. Gedachte, ja, ja, ja, ja, ja. En ik zie het probleem ja. wat enorm groot wordt. Ja. Um, waar ik een nagevoel gevoel van in mijn maag krijg. Ja. En ik kan het maar niet loslaten. Ja. Eén wijze. Twee eigenlijk. Eén, dat je zegt, dan is het maar zo. Wat kan mij verder nog gebeuren? Dus je kijkt naar jezelf ja. vanuit de helikopter. Ja, Ja, dan zeg je tegen jezelf, dan is het maar zo. En dan richt je je met je gedachten naar dat, oh, ik moet niet zo hard bonken hierop. Dan richt je je met je gedachten naar het licht in jezelf. Dan maak je die bewuste keuze, om hier even boven je navel, waar je ziel zit, om naar dat licht te gaan met je gedachten. Dan, dan doe je het volgende. En ik heb net, ik geloof vorige, vorige lezing ook gezegd, laatst laatste iemand geschreven. En ik heb dat ook van Malva overigens. Dan sta je hier, gewoon in je, in je visualisatie. En je gaat die grote tempel binnen, waar het helemaal licht is. Je ziet niet waar het licht vandaan komt. Er zijn geen schaduwen, helemaal niks. En daar ga je staan, met al je zorgen. En het wordt gewoon van je schouder afgehaald. Ik heb die ervaringen, die ervaring in vele, vele malen gehad, dat als ik dit deed, dan het bonken van je hart hield op. Maar je moet er wel toe komen om te doen, hè? want je vergeet het zo vaak, omdat je in de ellende zit, in het verdriet zit, dat je je laat meevoeren door het negatieve. Maar steek jezelf bij de lur verpakken, dus alert zijn hierop, dat je jezelf richt naar het licht, en dat je je visualiseert, ik stap die deur binnen van die tempel en ik voel dat licht om me heen. En al mijn, al mijn zorgen worden nu van me afgenomen. Ik voel me helemaal van top tot teen in het licht opgenomen. Dit werkt. Dus ja, Het is weg. Het, het, het is bijna niet voor te stellen, omdat het zo eenvoudig is. En hoe lang moet je het doen dan? Wat je ja. zelf wil. Wat, wat je, je zelf is. wil. Schuld. Weet je, ik val dan altijd meteen in slaap. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> ja. Um. Je zou kunnen overwegen. Ja. Om dit voor jezelf te doen. Om dit, <coughs> om dit allerbeste aan jezelf te geven. Dit is het allerbeste. <coughs> Dit veroorzaakt vrede bij Het is een vorm van meditatie. Noem het meditatie. Het is nadenken over jezelf, niet anders. Maar je denkt eigenlijk niet na, want je gaat de tempel binnen, gaat in het licht staan en je, neemt de en je zorgt je zijn weg. Ja, je, je neemt de beslissing om, om te accepteren dat je dan maar die negatieve gedachten hebt. Dan vervolgens neem je de beslissing in je denken, want jij bent meester over je denken en niemand anders, ook God niet, dat ben je zelf. Neem je de beslissing om je te richten naar het licht in jou. Dan ga je die tempel binnen in je gedachten, je visualiseert dat. Ook als je in de auto bent, hoe kun je dat doen, heb ik ook vaak genoeg gedaan. Dan, dan laafde ik mijzelf aan het licht van tegemoetkomend verkeer, of van de lantaarnpaal of van de zon. Doe je niet je ogen dicht. <laughs> maar eh, dan laat je dat licht helemaal absorberen door alle cellen in je lichaam. Dan is er geen negativiteit meer. En dat doe je gewoon. Dat is gewoon een, een beslissing die je zelf neemt. Want dan, ben, dan weet je dat je heer en meester bent over je eigen gedachten. Want dat kwaad, dat wil je alles maar meetrekken, die de andere kant op. Maar dat, het goede doet dat niet. Je doet geen enkele moeite hoor. Dat is er gewoon. En je weet het. Maar je doet er niks mee. Ik bedoel je in het algemeen. En nu maak je de beslissing om je te richten. Naar dat lief. Dat okay. is eigenlijk alles. Dan zou ik dat eens gaan proberen. Nee, want dan doe je het nooit. Als je het gaat proberen. Dat was de volgende keer als het... Uh, <laughs> Binnen de nacht weer naar boven komt. Ja. Wat ik misschien nog interessant vind om te vragen. Ja. Um, um, wel het gaat van met tegenzin. Ofwel naar je werk gaan. Ofwel naar... Uh, weet je wel. Hoe doe je dingen met tegenzin. Um, je hebt ook gezegd. De ander is nooit schuld. Je bent nee, zelf ook schuld. nooit schuldig. Nee, nooit schuldig. Nooit schuldig. Ja. Um, ik zeg niet dat je zelf uh, niet vrij uitgaat. Hè? Daarom dien je heel eerlijk te zijn naar jezelf, mm -hmm. zodat je ziet waar je zelf de fout of de mist of waar je de dingen anders had kunnen doen. Oh, sorry, ik okay. nee, maar nu verder, nee, hè? Mijn volgende vraag, ja. dat, dat, die kwam net bij mij omhoog, ja. is, um, ik heb ook vaak dat ik bij, of niet vaak, het komt voor dat ik bij mensen in de buurt ben en dat zal iedereen hebben, die heel veel energie uit je trekken. Mm -mm. Um, en dan kan je zeggen, de ander is nooit schuldig. Um, en toen kwam mij opeens uh, omhoog uh, over dat, zeg maar, binnengaan in die tempel van licht. Is dat ook op, op, op dat soort momenten te gebruiken? Nou, ik denk het wel. Kijk, in feite komt het erop neer, dat als jij je laat leegzuigen door anderen, mm -hmm. dat de ander daar niet schuldig aan is. Jij geeft die toestemming daarvoor. Zie je dat een ander denken is? Mm -hmm. Ja. Jij geeft de toestemming dat een ander jou leegzuigt. Dat betekent dus dat jij heel goed weet. Oh, ik moet niet zo op mijn bureau klappen. Dat jij heel goed weet uh, dat je die ander toestemming geeft om jou leeg te zuigen. Dat doe je omdat je weinig zelfgevoel over jezelf hebt. En je laat dat zomaar gebeuren. Als jij die godskracht in jezelf voelt, dat licht in jezelf voelt, en dat steeds maar meer en groter laten worden, dan ben jij op een gegeven moment dat licht. En dat licht, dat gaat helemaal tot aan de buitenste laag van je aura. Hoe ver zit je aura om je heen? Het er vanaf, maar in zijn algemeenheid zo'n 30 centimeter. Dus dan is dat helemaal geveerd. Je nu in je aura. Uh, en jij nu dan? Ja ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dan, dan, dan zit dat daarin, dan kan het nooit zo zijn dat die, uh, die, die andere die kan daar nooit meer door. Stel, stel dat hij dat wil, dan ketst die, die pijl hè, van die ja. andere die ketst af op die harde, liefdevolle aura laag, Want dat is eigenlijk heel hard. Die pijl tre treft twee keer die andere. Eén keer zo en dan poep, zo terug. Je, je, je aura is dan helemaal gevuld met licht. Jij bent zelf dan ook licht. Daar dien je daartoe te werken. Dus dan kan de ander nooit meer je energie weghalen. Tenzij je daar toestemming voor geeft. Tenzij je dus zo vol licht bent, dat je denkt van nou, anderen mogen van mij zoveel hebben als ze willen. Want ik kan dat ieder moment aanvullen. Want die bron is nooit leeg. Ik ben nooit moe van een ander. Integendeel, ik krijg energie... Om dat aan anderen te geven. Want hoe meer ik geef, hoe meer ik terugkrijg. Dat zijn ook alweer wetten. Terugkrijg van anderen. Nee, nee terugkrijg van die liefde. Hoe meer liefde ik laat strooien, zonder dat ik het zeg. Van, zonder dat ik zeg, oh vind je zo lief. En uh, oh, ook, ja, je bent zo aardig. Nee hoor, dat, dat is je van mij. Hm. Maar ik geef het, omdat ik ben wie ik ben. Ik geef die liefde. Omdat je dat je niet anders kunt. Dat, dat zit gewoon in je aura. Dat zijn, laten we zeggen, kleine partikeltjes die je, die je rondstrooit als je door de stad loopt. Voelen, kunnen mensen dat voelen. Als je, daarom is er ook geen toeval dat je soms in een bepaalde ruimte moet zijn. Of dat je daar en daarbij aanwezig dient te zijn. Ik vind het woord moeten altijd een beetje topperig. Maar dat je daar en daar aanwezig moet zijn. Er is geen toeval meer waarom je daar moet zijn. Toeval bestaat ook niet. Zodat je anderen van jouw licht, wat je toch in overvloed hebt en wat nooit opraakt, kunt geven. Maar als je je niet bewust bent van je eigen licht en je blijft dus in die neerwaartse spiraal, dan zorgt die neerwaartse spiraal ervoor dat je alsmaar verder afdwaalt van je eigen ziel. Met op een gegeven moment dat die ziel zegt, ja hoor eens even, uh, dit duurt nu al jaren en jaren... Nou, uh, dat, dat, dat, dat wordt alsmaar verder en het laat het draadje knappen, Huppakee. En die, die mens, ja, dat noemen wij sterven, die kan dus overgaan en uh, die kan weer een, een nieuw leven aangaan op de aarde. Om het nog een keer te proberen. Om het nog een keer te doen. Maar als je praat over karma, dan um, uh, is het niet zo dat je ook slechte dingen moet meemaken dan? Juist wel omdat je uh, ooit van die weg afgegaan bent van dat licht. Je hebt zelf de keuze gemaakt om een andere weg op te gaan. Ooit, hè? In je, in je existentie. Ja. Ooit in een, uh, in een leven. Oké. Okay. Ja? Dus dat moet weer geheeld worden. Dat moet weer hier naartoe komen. Dat moet weer naar die ene juiste weg komen. De weg van het midden waarop je naar je eigen zielenkracht kunt komen stukje God kunt komen. En dat, er nou ook, dat je dan ook beseft dat je dat bent. Maar dat uit je dan nooit meer, behalve dan, nu, hier. Ik zeg niet dat ik het ben, maar ik zeg alleen, dat je dat kunt zijn. Want dan dat ben je wie je bent. Oké, okay, maar dat, dat hoeft niet in één leven te gebeuren. Ik zou het wel doen, want dat is een, <laughs> een, een, een heel iets gemakkelijk. Stel je voor dat ik zou zeggen van, nou, ik het niet hoor. Kijk, dan kom je op iets anders, dat is ook een wet. Dan verspil je energie van het universum. Dat haal je af van anderen als je toch denkt van... Nou, kan ik ook in een ander leven doen. Lekker makkelijk. Nee. Waarom morgen als je het nu kunt doen? Je leeft namelijk in het nu. Je maakt het voor morgen alleen maar moeilijker. Morgen, een ander leven. Je kunt het ook nu doen. Jezelf terugvinden. En dan kun je zeggen, ja, maar dat verandert niks aan mijn levensomstandigheden, dat weet je niet. Tot dan toe zit je in een bepaalde vorm die je afbrengt van de vrede van jezelf. Maar ga je terug in de vrede van jezelf met de gedachte waar ik het net over had. Dan kom je in een ander stukje uh, werkelijkheid terecht, in een andere vorm van het uitdijende nu van jezelf terecht. Want dan heb je geen Tegenwerking meer van die energie. Dan zal die energie jou bijstaan. Niet helpen, bijstaan. Om je leven zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Dan kunnen er nog wel moeilijkheden op je pad komen, maar op de een of andere manier heb je daar geen last meer van. Omdat je sterker bent dan die moeilijkheden. Die moeilijkheden willen je natuurlijk wel uit de weg ruimen en die willen je ondersteboven halen. Maar dat komt uit andere levens en dat kan in dit leven allemaal opgelost worden om vanuit het licht te denken, vanuit die, uh, vanuit die liefde te denken. En uh, dus ook met de gedachte, die ander is, de ander is nooit schuldig en waarom zou ik me daaraan ergeren? Die ander mag doen wat hij wil doen. Want ik ben die ander niet. En die ander hoeft niet te doen wat ik wil wat hij doet. Ik ben de baas niet doorvallen. Oké, okay, dus alles kan in één leven. Ja hoor, nou, ja, dat wil zeggen. In ieder geval, als je er nu mee bezig bent, ja, waarom zou je het niet nu doen? En waarom zou je dat wachten tot nou, symbolische morgen? Of ja. een ander leven? Nou, dan wil ik je nog één, um, want ik ben gek op die, um, die um, uh, voorbeelden die ik meteen in de praktijk kan brengen. Ja. Uh, ik heb een beetje last van hoofdpijn, een paar uur vandaag. Heb je ook een manier om daar zonder pillen en zonder ja. uh, zaken van af te komen? Ja. Oh, dat is leuk. We gaan er meteen op terugkomen. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, blijf maar rustig zitten. Okay. Ik kan, uh, misschien kun je nog herinneren, ik denk dat het twintig jaar geleden is. Ik moet even wat tussendoor zeggen hoor. Uh, Jan Paul is mijn schoonzoon vandaar. Uh, maar twintig jaar geleden, uh, denk ik, uh, reden we een keer door de Elsas. En jij, wij zaten toen achterin. Ik reed voor de. Uh, voor de verandering niet eens een keer zelf en we zaten achterin en toen zei je ook dat je zo'n vreselijke bonkende koppijn had hoofdpijn en uh, ik zat naast je achterin de auto we hadden allemaal ja uh, jullie hadden nog geen kinderen en um, toen zei ik dus de volgende weet je dat vergeten volgende um, visualisatie weet je het niet okay. weet je het niet meer we zitten hier voor het publiek. Ja, ja oh ja. <laughs> nou ja, misschien maar één. Nou, ik ben hem een beetje vergeten. Ja, in het licht. Nee hoor, in het niks. Maar goed, dat is het volgende. Zet je beide voeten gewoon op de grond. Ja. Voel dat je aardt. Gewoon zo. Er zijn er okay. verschillende manieren. Maar ik ga dus nu deze vertellen, waar ik het net over had. Zie voor je dat je aderen, door je nek, even een beetje verstopt zitten. Doe maar net alsof dat zo is. En ga met je aandacht naar die aderen die, de, die, die het zuurstof, het bloed naar je hersenen moeten vervoeren. En maak die eens helemaal wijd met je visualisatievermogen. Dat kun je best, dat is niet zo moeilijk. Maak die maar wijd, die aderen in je nek, in je hoofd. En adem daar eens even in. En adem vanuit je zitvlak. En laat die adem niet zo boven in je hoofd komen. Want dan gaat al die energie naar je hoofd toe. En laat die adem gewoon vanuit je voeten of anders vanuit je zitvlak komen. En adem is heel diep in. Hou die adem even vast en laat die adem door je hele lichaam. Laat al die aderen, zie het voor je dat je door die bloedbalen gaat van je hele lijf. En dat gaat zo door naar je, naar je hoofd toe. Dat je dat allemaal wijder maakt. Zodat dat bloed helemaal lekker er doorheen kan stromen. Naar boven toe. Naar je hoofd. En zie dat dat licht helemaal door je hele hoofd gaat. En dat op de een of andere manier ook weer terug gaat naar je hart. Ja, natuurlijk. En dan weer een nieuwe ademhaling. laat je dat bloed, dat licht helemaal door je hoofd doorwarrelen. En ga weer terug. Als je dit een paar keer gedaan hebt. Dan heb je kans dat je hoofdpijn overgaat. Als het niet zo is kun je dit ook liggend doen. Maar altijd je zijn dat je contact met de aarde hebt. Dan heb je op je schouders twee kleine inkeerpietjes zitten. Links en rechts, Hier zo op je schouders. Nee, hier. gewoon op het, op het punt waar, waar je mouwen, ja. ja, kleine kaaltjes. Nou, dan kun je lekker in masseren en dat helpt ook geweldig als je hoofdpijn hebt ja nou, en dan heb je nog je duim. Daar kun je flink op, uh, op masseren. is dus ook je hoofd en je grote teen. Omdat nou, je hele duim zijn Ja, dus, je een, dus punt, of je, ja. Nou, nou, een beetje zo, een beetje de bovenkant van je duim. En dat geldt ook voor je grote teen. Maar misschien moet je ook gewoon meer water drinken. <laughs> gewoon een heleboel water drinken. Je weet niet, half waar water allemaal goed voor is. Daar kun je over nadenken. Oké, okay. volgens mij is het al een stukje minder de visualisatie. Ja, tuurlijk. Je bent hartstikke sterk hoor. Iedere mens trouwens. Mensen kunnen alles. Ze hebben geen idee dat ze dat allemaal zelf kunnen. Je kunt zelf dat licht door alle aderen, alle botten, alle cellen en nou weet ik van wat je allemaal in je lijf hebt zitten. Door je bloed. Allemaal kun je dat licht laten doen. Dat doe je zelf. Die beslissing kun je nemen om dat zelf te doen. Maar het universum zal je daar ook bij helpen. helpen? Bij bijstaan, simpelweg, omdat je die keuze hebt gemaakt. Iedere keer weer. Oké, okay, maar dat is een... Um... Een beetje naar voren. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nee, ik zat zo lekker. Ja, dat is ja, zo ja, lekker nee. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Um, ja, je hebt natuurlijk al heel veel shows gemaakt voor de, voor de radio. Um, dus ik ben altijd een beetje bang met mijn vraag of ik nee, even in even uh, in nee, herhaling uh, vallen. Um, um, ja, ik vind het wel moeilijk om dit uh, uh, te horen, want het, het, het, um, er zijn zoveel verschillende boodschappers. Die mensen uh, uh, verder helpen en iedereen heeft een, eigenlijk een ander verhaal, maar ook weer niet. Eigenlijk komen alle um, zeg maar wijze lessen en raden ook een beetje weer op hetzelfde uh, uh, universele principe uh, neer. Um, en wat ik ook wel boeiend vind is dat er eigenlijk maar een paar soorten um, uh, problemen bestaan voor mensen. Het heeft altijd te maken met werk, met relaties, met huis en met te weinig zelfvertrouwen in zichzelf en in de wereld. Althans, ik kan er niet, niet meer noemen, maar met zo'n vijf, zes thema's heb je volgens mij alle um, negatieve gedachten of ideeën van mensen wel een beetje, of de zaken waar ze zich zorgen over maken, te pakken. Klopt dat? Of. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de wijze waarop wij leven. Hè? Wij mensen nu, in deze beschaving. Leg je het uit? Uh, ja, nou als je nou naar uh, zogenaamde primitieve volken kijkt. Die gaan toch op een hele andere wijze met hun leven om. Tenzij ze dus geïnfecteerd zijn door de westerse wereld. Maar vanuit hun zelf zijn hebben ze geen geld nodig... Ze hebben nauwelijks goederen nodig. Ze gebruiken uit de natuur alleen maar dat wat ze nodig hebben. Het eten is gezond. Ze zijn helemaal, wij zouden zeggen, terug naar wie ze werkelijk zijn. Maar dat waren ze al. Dus... Nou, ik geloof wel dat ze dichter bij de natuur staan. Maar om te zeggen. Uh, uh, want ik, ik neem aan dat zij dezelfde problemen hebben. Uh, hun hut of hun huisvesting moet er fatsoenlijk bij. Het mag niet lekken. Uh, en dan mag niet te veel ongedierte inkomen, uh, ze zijn de hele dag bezig om uh, eten voor zichzelf en hun kinderen te krijgen, dus een inkomen, uh, ze hebben dan wel geen geld, maar ze moeten wel vooruit. Dus, uh, uh, en ze zijn ook bezig om de relaties in het stamverband, ja. in het dorp waarin ze leven, of in combinatie met, met, met de, de, de andere stammen uh, in de buurt, um, omdat ik zo goed mogelijk uh, uh, ja. het is te waar. houden. Dus, ja. Zijn het, zijn het geen universele thema's? Ja, misschien ook wel. Ja, Het zou kunnen, ja. Uh, maar toch denk ik dat het, uh, ja, het, het wordt ervaren door de een, wordt het, uh, het probleem uh, als heel zwaar ervaren. En uh, dat zal inderdaad bij deze volkeren ook zijn. Terwijl het probleem misschien veel minder groot is in onze ogen. Maar eh, omdat ze veel dichter bij de natuur staan, dan wil ik alleen even, want we moeten ook even op de tijd letten, alleen even hebben over hun dagelijkse eten. Eh, ze verbouwen natuurlijk wel wat en ze zijn in contact met het bos en met de dieren. Ze weten dus dat ze dat dier nodig hebben om te overleven. Ze zullen niet een hele kudde doodmaken. Ze hebben dus één dier nodig of twee of drie die ze op hun jacht eh, gebruiken om eh, te gebruiken voor hun eigen voedsel. Het dient zich als het ware aan. De natuur en hun denken is één, zodat dat wat ze nodig he hebben op hun weg komt. Wij durven dat niet meer in deze maatschappij. Maar mocht je dat durven, hier, dat je zonder geld, zonder je zorgen te maken, eh, dit kunt doen, dan doe je het op dezelfde wijze. Dat je je niet druk maakt om van alles. Dus dat, dat hebben wij hier in deze, in deze tijd ik wilde nog iets zeggen. Oh ja, over het, uh, over de, over het gewicht van het, van het probleem. Dat is voor ieder mens, voelt het anders. die denkt, ja, maar dat probleem wat die ander heeft, dat is uh, veel minder. Of veel zwaarder. Ik heb veel lichter of ik heb veel zwaarder. Maar mensen mens is altijd geneigd om te zeggen dat hij een veel zwaarder probleem heeft. Maar in feite maakt het niks uit. Want het houdt verband met je bewustzijn. Met hoe jouw bewuste zijn van dit moment is, en voor de rest van je leven is, je kunt dat veranderen natuurlijk, hoe dat, hoe dat is om die ervaring van dat probleem te ervaren. Om daarmee om te gaan, dat kan een ontzettende zware, eh, zware, eh, zware gebeurtenis voor een mens zijn, terwijl de ander denkt, nou, dat doe je toch gewoon zo en zo en dan ben je er vanaf, en dan is het zo gebeurd. Maar voor iedereen is het probleem waar die in zit even groot en even zwaar terwijl het aan de buitenkant nog erger lijkt of nog minder. En dat hangt er van jezelf af, en dat is geen straf, maar als je dus wat we net zeiden, denkt van nou ja, dan doe ik het in een ander leven, kan het schelen. Eh, dat kan, maar je maakt de mogelijkheden om er overheen te komen, om over jezelf heen te komen, steeds zwaarder, door het uit te stellen. Dat hebben wij eeuwen en eeuwen gedaan, omdat we ons hebben laten afleiden... Door dogma's en door andere wijzen van denken. Dus dan wordt het eigenlijk, zeg niet dat het daardoor komt, maar dan wordt het, het wordt zwaarder om met je problemen om te gaan. Het wordt iedere keer een, een gaatje erger, om het maar zo te noemen. En daar, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Want je kunt het ook hier, nu, bij de wortel aanpakken. Je kunt het ook nu aanpakken. Je eigen soores, je eigen, sores, je eigen uh, gebeurtenissen, je eigen ervaringen. Door het niet in het negatieve te leggen en je naar beneden te laten zuigen, maar de beslissing in je hoofd te nemen om je te richten naar het goddelijke. Dus zoals in de christelijke uh, uh, beschaving of in dat? christelijke cultuur uh, zegt men uh, dat het uh, ja, via, via, uh, via Jezus moet of via de christelijke kerk of via Christus moet. Uh, de, de boeddhisten zeggen nee, dat gaat op een andere manier. Uh, andere volken zeggen het andere. Dus iedereen heeft daar zijn eigen uitleg aan, maar waar het in principe op neerkomt, dat je je richt naar het licht in jezelf. En dat is bij ieder volk hetzelfde. Dan maakt het niet uit of je nou op de Noordpool woont, of op de Zuidpool, of uh, hier op de aarde, of aan de andere kant. Maakt niets uit, want we zijn wat dat betreft allemaal hetzelfde. We hebben allemaal die verbinding met elkaar we zijn allemaal dat stukje God. En je kunt allemaal daar weer bij terugkomen. Ik zeg met nadruk terugkomen, want we waren daar eens. We waren eens, één een geheel. En nu dienen we allemaal daar weer terug te komen. Dat is ook de boodschap van deze tijd. Heb je nog wat? Ik zit het even, even te laten, want het gaat wel redelijk snel allemaal. Uh, dus moet je een beetje de zaken <laughs> laten bezinken ik was op ja. een seminar een paar weken geleden ja. in Duitsland ja. uh, en daar zaten een aantal Italianen bij um, en die, die werden want Duitsers die, die, die, of die Italiaans spraken geen Duits en dat werd, er zat een vertaler bij en elke zin werd um, uh, vertaald naar het Italiaans en dat was ook min of meer een spirituele uh, week zeg maar en toen ik binnenkwam dacht ik van oh my god dat gaat zo lang duren uh, dit gaat ontzettend vervelen. En dat wordt helemaal niks. En dat, dat... Ik zag het helemaal niet zitten. Maar na een paar dagen kom je in een kadans. Ja. Want degene die de zinnen moet um, uh, vertellen... moet lang nadenken over wat hij zegt. Dus die maakt hele mooie bondige zinnen. Oh, ja. En daarna heb je nog net zo lang de tijd... om dat even te laten bezinken bij je. Dus in feite werd er uh, waarschijnlijk wel hetzelfde verteld... in de helft van de tijd. Maar kwam het veel beter binnen ik kon het toch veel beter uh, uh, bezinken bij hem. dus op zich kan je met heel weinig tekst ook altijd heel veel nou aan. dat is ook zo dat, in feite komt het er hierop neer als je zegt, uh, maak de beslissing in jezelf om naar het licht te gaan klaar dat is alles, in feite ja. Ja, dat is eigenlijk alles maar de mens maakt er zich zo'n toestand over en denkt dat het heel erg moeilijk is en, maar het heeft niks met studie te maken helemaal nadaan. Het is gewoon een beslissing die je in jezelf neemt. Ga ik die richting op of ga ik die richting op? Welke beslissing maak ik? Ga ik dit doen of ga ik dat doen? En in beide vormen ben je meester over jezelf. Dat wil zeggen, totdat je de, de, de weg van de rechterkant, of links, of hoe je de noemen wil, maar dus de, de negatieve kant hebt genomen. Stel dat je die genomen, dan heb je geen enkele beschikking meer over jezelf. Terwijl als je de weg van het licht kiest, dan word je aan de ene kant losgelaten, want er wordt geen invloed op jou uitgeoefend, maar je krijgt wel alle licht, alles wordt opgetild voor je. En je komt in een totaal andere gemoedstoestand en een goed gevoel over jezelf, de vrede in jezelf, de liefde in jezelf, terecht. En je merkt dat het leven dan zich ontvouwt zoals, je, zoals het moet gaan. En dan weet je niet van tevoren. Dan kun je nu over zitten piekeren en eh, je alles in je hoofd halen. Maar daar heb je het alleen maar lastig mee. Terwijl als je dus naar het positieve kiest, en dat heeft niets met de mensen om je heen te maken tegendeel, dat is jouw keuze, dan kom je in een ander gevoel terecht. En wat je uitstraalt, trek je aan. Dan trek je die dingen aan die bij dat gevoel horen. En dan ga je dus ook rechtuit op de weg van het midden. En dan kom je dus op je eigen pad terecht, wat goed is voor jou. Wat het dan ook is. Want dan ligt daar de acceptatie. Het is heel wonderlijk. Zo werkt dat. Ja, we hebben nog een paar minuutjes. ja, ja Ik heb eigenlijk minder dan, uh, dan zo. Hè? Ja. Maar je, hebt, je mag nog een vraag uh, als je nog wat hebt. Oh, ik dacht van zo'n rondwaar. Nee. Nee. Nee, voor de eerste keer. Nee. Um, even kijken. Nou, weet je, het, um, ik vond het wel uh, uh, boeiend om te horen. En ik ben altijd nog veel van de snelle... Van de snelle oplossingen. Dus, um, uh, dankjewel. Het, a uh, het aanpakken van mijn, ge mijn gedachte Dat ik s'nachts uh, uh, licht um, wakker te zijn in mijn bed. En rare uh, ideeën krijg. Uh, en het tweede, het weghalen. Want mijn hoofdpijn is, uh, is verdwenen hoor. <laughs> dat is goed. Het is echt waar. Maar dat heb je um, zelf wat? gedaan. Is ook zo. Ja. Dat geloof ik ook. Ja. Absoluut. Tuurlijk. Ja. Yvonne, Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk. En uh, nou, we hebben nog een paar seconden en dan moet ik dit nog eventjes uh, laten gaan. Dus uh, je mag wat mij betreft rustig praten, maar eigenlijk is het klaar. En ik hoop eigenlijk dat jullie het leuk hebben gevonden. En uh, ik hoop eigenlijk dat, ik, uh, dat we volgende maand ook zo'n gesprek mogen hebben. Desnoods op Skype of desnoods dat je hier bent. Oké. Okay. Denk je ervan. <laughs> <laughs> ik niks te beloven hoor. Nee, dat het is goed. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, daar hou ik je aan. Oké. Okay. Oh ja. Dag, lieve mensen. Bedankt voor het luisteren. En graag tot, wat dit betreft, tot volgende maand. En anders, tot aanstaande dinsdag. Dag. Tot ziens.